Uur. Door Al Megens met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi is fors opgelopen. Indonesische media spreken nu van 384 doden. Ze baseren zich daarbij op het Nationaal Rampeninstituut. Ook zijn er honderden gewonden en een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De aardbeving, met een kracht van zeker 7,5, veroorzaakte gisteren een vloedgolf. Twee steden en verschillende dorpen werden door de tsunami getroffen. In de hoofdstad Palu heeft een grote brug over een rivier het begeven. Tientallen huizen zijn verwoest en de stad ligt bezaaid met puin. Bij protesten langs de grens tussen Gaza en Israël... zijn aan de Palestijnse kant zeven doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Daarmee is het protest een van de dodelijkste van de afgelopen maanden. Het Israëlische leger zegt dat het gedwongen was... het vuur op de betogers te openen... omdat de menigte door de afrastering dreigde te breken... Ook gooiden de demonstranten met stenen en explosieven, zegt het leger. Sinds maart protesteren geregeld Palestijnen bij het grenshek... de laatste tijd dagelijks. Ze eisen terugkeer naar gebieden die in Israël liggen. De banken beginnen vandaag met een campagne... die mensen moet aansporen hun aflossingsvrije hypotheek af te lossen. Om ervoor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan... worden ze actief benaderd door de banken... om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen als ze niet vervroegd aflossen. De campagne krijgt als motto, wordt ook aflossingsblij. Diëtisten met een eigen praktijk komen in opstand tegen de, wat ze noemen, wurgcontracten met zorgverzekeraars. De verzekeraars willen vanaf volgend jaar alleen nog de directe tijd vergoeden die de diëtist met de patiënt doorbrengt. En niet langer de telefonische consulten en bijvoorbeeld het overleg met de huisarts. Daarnaast staan de tarieven al elf jaar stil, terwijl kosten wel hoger zijn geworden, zegt de beroepsgroep. Het weer, vandaag vrij zonnig, vooral in het noorden soms ook wat bewolking. Blijft droog, temperatuur loopt op naar zo'n 16 graden. Morgen begint de dag koud met lokaal vorst aan de grond. De loop van de dag neemt de bewolking toe en in het noordwesten valt tegen de avond een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Er is een Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij uh, maken dit programma van 29 september 2018. En wij gaan van alles doen. Tegenover mij zit Annemiek Verhoogd al. Welkom. Dankjewel. Dit is de eerste uh, item. Daarna gaan we praten met Rob de Graaf Leo Miesebeek over de ijsbaan in Zandvoort. Uh, Net na half elf praten wij met Ineke van den Bor over de buurtbemiddeling. De buurtbemiddeling die zoekt nieuwe vrijwilligers. Ja, iedereen zoekt wel vrijwilligers, kom niet. Ja, dat klopt. Hè. Wij zoeken <laughs> ook altijd vrijwilligers. We ja. gaan we over uur denken hoor. <laughs> ja, in het uh, tweede uur komt uh, Maaike Koper van de PvdA iets uh, vertellen over het onafhankelijkheidsonderzoek naar de donatie van de campagnekas van OPZ. En als tweede onderwerp hebben we uh, de taalsaus in de bibliotheek De Golf. En uh, er staat hier, uh, wie er komt wordt nog doorgegeven. Nou, geen staat hier. <laughs> en dat is uh, Martine Porienski en Yvonne van Dillen. En als derde onderwerp, dat is een, uh, een internationaal onderwerp. Daar komen een aantal mensen, eentje uit Letland en eentje uit Finland. En dat is geregeld door uh, een universiteitsuitwisseling. En de Erasmus Universiteit is daarbij betrokken. En het gaat om de lokale cultuur te leren kennen in Zandvoort. Nou, ik heb ze al zien Ben, ben je al even bezig. Ja, dat wordt dus Engels. En als laatste onderwerp, dan komt Tim Kerkman iets vertellen over de jeugdbrandweer in Zandvoort. Nou, dat is een, een programmaatje vol. De techniek zit naast mij, want die presenteert mee natuurlijk. Kort draaien. Ja, dat is duopresentatie, ja. maar ook techniek. Dat is een beetje lastig, maar dat kan allemaal We wel. We gaan de... kijken wat er van komt. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie door Gedi. Rutte. En ze gaan ook samen de koffie en de water en zo doen. Maar het ziet er naar uit dat Gerrie het wel alleen, alleen gaat doen. Ja. Nou, uh, presentatie is uh, ja. Ben Zonneveld. Vanaf. En Cor. ja, jouw, je hebt de hele opening meegemaakt. En ik heb en, het meegemaakt, <laughs> ja. Een interessant programma, moet ik zeggen. Ja. ja. ja. Uh, wij hebben uh, elke maand een gesprek met iemand van Pluspunt. En ja. je bent uh, deze keer aan de beurt. Ja. En uh, er gebeurt natuurlijk van alles in dat... Uh, van dat, alles. Het ook al over, net aan de bar even over vrijwilligers gehad. Hè. Jullie hebben over de vrijwilligers. Vrijwilligers, ja, zelfs over de 200. Over de 200. Ja. En maar je hebt ja. nog steeds nodig. Ja, nog steeds nodig. Dus alle vrijwilligers uh, zijn welkom. We en... krijgen steeds meer activiteiten ja, ja, ja, ja. en ja, dan heb je ook weer meer uh, vrijwilligers nodig. Ja, Zo maar, gaat het, dat. Was een, het was een bijlage in de krant geloof ik laatst. Ja, dat die, klopt. Ja. Uh, die bol stond van de activiteiten. Ja, ja, ja. dat is inmiddels wel behoorlijk uh, gegroeid. Heb je daar ja. ook veel reactie op gehad op die krant? Ja. We hebben er veel reactie op gehad. We hadden voorheen altijd een programmaboekje, wat het overigens wel heel mooi uitzag. Maar we merken toch dat die krant toch beter werkt, want die wordt gewoon aan huis aan huis verspreid. Dus iedereen krijgt hem in de bus en het is heel makkelijk even de pagina eruit te halen. Dus we merken echt dat er nu veel meer op gereageerd wordt. Okay, ja, dat... Het hebben... ook drukker geworden ineens. Nou, dat kan ik nu nog niet zeggen. Want het seizoen is net begonnen. Dus dat kan ik nog niet zeggen. Dat is nog te vroeg. Maar we merken wel dat er meer reacties komen dan voorheen. Ja, ja. Op basis van wat er in de krant staat. Ja. Dus wij denken wel dat we op deze manier doorgaan. En halverwege het jaar, uh, cursusjaar, zullen we weer met een nieuwe krant komen. Ja. Weer op dezelfde manier. Ja, ik zag dat programmaboekje. Dat, dat ken ik wel. Ja, ja, dat ja. moet je dus echt ophalen ergens. Ja, en, en, uh, uh, ja daarom. En, uh, en nu kunnen we het ook twee keer per jaar doen. En dan, want dat verandert, zoals altijd, Er verandert weer een hoop en dan kan je het weer, uh, weer up-to-date maken. Ja, zeker als je zoveel verschillende cursussen en activiteiten ja, hebt, ja. we gaan er een paar uitlichten. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. En, uh... Vitaal ouder worden. Dat is ja yes. Klappen, want uh, uh, die kussens die loopt al een tijd, toch? Die, die, die uh, ja, die cursus uh, die was er al uh, bij ons in uh, het pluspunt Zandvoort Noord. Ja. En nu gaan we hem voor de eerste keer gaan we hem organiseren in de Blauwe Tram. En dan heb ik het over Belikon cursus. Bellycon. Bellycon, ja. Ben, dat zijn uh, <lacht> een soort... Uh, nee, want dus met de Griekse aard. <lacht> Dat zijn dat mini trampolines. Een, een persoons trampolines. Ja, dat klopt. En uh, ik heb begrepen dat je niet eens hoeft te springen. Nee, bounce, noemen ze dat, hè? Bounce, kan iedereen. Ja. Ja. Ja. En um, dus, het is, het is naar de bewegen op een trampoline is dus ook goed mogelijk voor mensen die wat minder mobiel zijn, die bijvoorbeeld een rollator gebruiken, omdat er op de trampolines zit een uh, soort steun. Oh, Oké. Okay. En uh, als mensen dus moeilijk uh, zonder steun kunnen staan. Dan kunnen ze wel op die bellenkom bewegen. Dus, ja, dus en kan bewegen je, je moet hè. Ja, je bewegen. kan jezelf vasthouden. En dan. Uh, uh, en, uh, ja, dus die bellenkom uh, is uitstekend geschikt voor mensen die wat minder uh, mobiel zijn. Okay, dit... En toch graag vitaal ouder willen worden. Ja, Want doet... wie wil dat nou niet? Iedereen. Maar Top. dat is dus nu voor het eerst in de blauwe tram. Yes. En er is een gratis. Proefles, wanneer is klopt. De proefles is op dinsdag 23 oktober van kwart over 1 tot kwart over 2 en die is gratis. En daarna kan je aanschuiven. Ja, en dan, uh, ja, dan start er een, uh, een cursus van zes keer. En die is daar aansluitend op. Ook op de dinsdag op dezelfde tijd. Okay. En, als, en er de... dan, als er dan mensen zijn uh, die dan inderdaad in de doelgroep uh, vallen. Ja. Uh, en die denken van, oh dat is een trampoline. Dat is helemaal niets voor mij. Ik ben daar bang voor ja. uh, dat ik val. Ja, en de de zijn er natuurlijk... zijn er nogal wat. Ja. Ja. En als ze dat dan toch gaan proberen. Dan zeggen ze achteraf: van dit is hartstikke leuk. Nou ja, de, me de meeste wel. En het leuke natuurlijk is: van ja, je kunt het een keer uitproberen. En als het je niet bevalt, ja. dan doe je het niet. Nee, dus. Die, uh... Wat let je toch? Ja. Wat let je om 23 <laughs> oktober om kwart over 1 bij uh, de Blauwe Tram te komen om de gratis proefles te doen? Ja. Ook in de Blauwe Tram? Ja. Wat een drommel uh, verhaal. Ja, een bekende. De Oude Noordbuurt. Ja ja Nou, ik denk dat het heel druk wordt. Is dat zo? hij ja. nou, kent Ton Drommel, die ken ik goed. Ja. Ton Drommel, die heeft een, een soort babbelwagen. Ja, maar ja. een fotografisch geheugen. Oh ja. En, is dat, oh, ja, die ja, ja, ja. weet ja. alles. Maar ik heb wel gemerkt, hij, is, hij weet van alle onderwerpen weet hij iets ja. uh, te vertellen. Ja. En ik heb hem wel eens ja. gecheckt hoor, maar het klopt ook echt wat hij ja. Zegt. Ja. Ook dat nog. Ja. Ja. Ja. En het is, ja, het is gewoon heel leuk om dat te luisteren. Hij vertelt ja. het op een hele leuke manier. Ja. Ja. En uh, het is inderdaad uh, ja, een soort babbelwagen, avond ja. uh, Gaat heel ja. leuk zijn. Ja. En Ton heeft natuurlijk heel veel te vertellen ja, en dat zeker. wil hij heel graag doen ja. omdat dat zo'n hobby is. Ja. En dat is een hele goede keuze. Ja. En ik denk ook dat, uh, dat er heel veel mensen komen opdagen omdat ja. het alleen al leuk is om naar uh, Ton er op te ja. luisteren. Maar wanneer? Ja, dat ga ik me even vragen. Wanneer is dat? Wanneer is dat? Dat is op woensdag 3 oktober van half 2 tot 4 uur. En het is zelfs zo dat Tom Drommel ook graag heeft dat de mensen die komen ook zelf aan het woord zijn. Ja. Want uh, natuurlijk zijn er ook zandwoorders die daar heel veel over te vertellen hebben. Dus ook mensen die daar komen en, die, en als ze leuke anekdotes hebben, nodigen wij ze ook van harte uit om die te komen vertellen. Ja, ik vind het altijd wel grappig als je Tom Drommel <laughs> hoort vertellen, bijvoorbeeld bij de babbelwagen. Er ja. zit altijd wel een, een slimme zandwoorder in de zaal die, die iets moet vertellen. Ja, maar dat, dat is niet zo. <laughs> nou, ja, dat, is, dat maakt het wel weer leuk. Natuurlijk. Ja, maar meestal is het wel zo hoor. Ja, maar die, ik vind ja. die interactie altijd wel leuk. Ja, maar goed, ja, ja. of zou je de hele middag doen van van Nee, tot dat gis, begrijp ik. Ja. Dan is het ja. nog te kort. Ja. Nee. Ja. <laughs> ik ben ook benieuwd of, het, of je het echt gaat waarwaken dat hij de gasten aan het woord geeft. Ja, dus. ja, ja, ja, doet hij zo. Ik zou een uurtje bij rekenen. <laughs> Dit was op. 4 oktober? Dit is op even kijken. Op 3 oktober, 3 oktober. Van half 2 tot 4 uur. Dat is dus uh, aankomende week. Yes. Um, kom je ook eten bij Pluspunt? Ja, kom je ook eten bij Pluspunt? Ja, ik zie je elke maandag. Ja. Maar dinsdag is er ook eten. Uh, het ja, het? we hebben. dus is wel vier keer per week ja. eten. Maar en dat is het een speciale? Uh, nee, dit is, een, dit is. Nou ja, uh, het is altijd speciaal. Maar maar uh, ik wil deze graag onder de aandacht brengen. Er is lange tijd een wachtlijst geweest. Bij de kom je ook eten op dat donderdag is die er nog steeds. Maar nu is er hier weer plekvrij. Dus ik wil nu voor deze... Kom je ook eten wil ik er onder de aandacht brengen om die reden. Er kunnen weer mensen bij. Ja, je hebt uh, een, een aantal plaatsen uh, leeg nu. Ja. Hoe gaan mensen daar uh, in invulling aan geven? Moet ze bellen? Moet ze naar pluspunt? Nou dat zal ik je vertellen. Uh, <coughs> ze kunnen uh, een, een dag van tot een dag van tevoren kunnen ze bellen met de balie van pluspunt. En dan kunnen ze zich aanmelden. Oké, okay, dus. Uh... Voor de maandag is er nog plek om ja. ook eten? Bij en is, ja, en dat is dus elke maandag van 5 tot 7 uur en de kosten zijn 8 euro per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Maar wel verplicht aanmelden, want vol is ja. vol. Want als de, als de, ja, want de koks die moeten van tevoren inkopen doen, dus ja, die moeten weten hoeveel mensen er komen. En er, die kunnen natuurlijk maar voor een maximum aantal mensen koken. Ja, en dan uh, hebben we de chill-out in de, de chill brede, out. School, brede school uh, de Golf. Ja, niks is, moet en veel mag. Daar, <lacht> is, nee, maar daar zijn jullie dus ook bij betrokken bij activiteiten in de, de brede school de Golf. Wij organiseren daar als pluspunt inderdaad ook activiteiten. Ja, want het is een brede school en de brede school doet meer dan alleen lesgeven. Ja, ik vind hem inderdaad heel breed, die school. Maar ja. <lacht> dat is dan weer wat anders. Maar het <lacht> ligt dan van wel een kan je kijkt. Ja, vanaf de en uh, daar komt, komt dus een jeugdwerker van Pluspunt, die komt daar activiteiten organiseren voor groep 7 en groep 8. En dat is dan... Uh... En dat is trouwens iedereen welkom. Hè? Alle kinderen van groep 7 en 8, waar ze ook op school zitten, die zijn allemaal welkom. Dus niks te maken met de naschoolse opvang, maar gewoon leuke activiteiten. Nee, het heeft niks te maken met de naschoolse opvang. Nee. nee, dat klopt. En, en wanneer? Ja. ja. Wanneer is dat? Het is, even kijken, op maandag of donderdagmiddag... Iedere week? Iedere week van drie tot vijf uur in de aula van de brede school De Golf. Nou, dat zijn dan de Nicolaas en uh, Duinroos school. En iedereen mag komen. Alle, I alle en, uh, kinderen van groep 7 en 8 zijn van harte welkom. En ze um, kunnen binnenlopen, een beetje kletsen, een beetje chillen. En soms worden er activiteiten georganiseerd. Ze hoeven er niet aan mee te doen. Maar als ze zin hebben, kunnen ze ook daaraan meedoen. Maar het is dus niet alleen maar voor de kinderen van de Brede School, de golf. Nee, ook nee. Alle kinderen. Alle kinderen. Geheels antwoord mag komen ja. als je in groep 7 en 8 zit. Dat klopt. Op de maandag en de donderdag van 3 tot 5 in yes. de Brede School. Ja. Vrijwilligers bieden praktische hulp en kleine klusjes bij mensen thuis. Ja, ja. Voor inwoners van zandvoort die een steuntje nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. De plusdienst. Wat wil je daarover kwijt? Nou, als mensen hulp nodig hebben. Of als een, maar ook als een zorgend familielid. Want dat gebeurt helaas ook heel vaak. Uh, overbelast raakt. En er zijn geen familieleden die, waar een beroep op gedaan kan worden. Dan kunnen ze dus die, uh, terecht bij de plusdienst van pluspunt. En dan staan de vrijwilligers voor hen klaar. Dus uh, er, er is iets, een klein klusje, dan ja. bel ik met een uh, pluspunt. Ja. ja. En dan uh, als het mee zit, komt er een vrijwilliger mij helpen. Ja, en dat, uh, dan moet je denken aan praktische hulp bij keihende klusjes in huis. Je kan ook denken aan administratie, computerhulp, gezelschap, wandelen, vervoer, enzovoort, enzovoort. Nou is bijvoorbeeld uh, van, het, uh, van de gordijnen de de gordijnenreils uh, naar beneden zijn gekomen omdat ze zijn, ja, eraf zijn gevallen dan kunnen de, ja, oudere kan. mensen kunnen dat, dat, dat vaak klopt. zelf niet meer opvangen nee, en nee. dan kunnen ze dus de plusdienst ja, bellen, dat klopt, en dan kunnen ze doorgeven en dan komt er iemand om het en dan komt plangen. er iemand, ja, dan kunnen ze de, zich aanmelden bij pluspunt, bij de balie en dan wordt er gekeken wie hier langs kan komen en het is in principe gratis, alleen de onkosten die moeten de mensen natuurlijk wel de zelf betalen, moet je betalen de schroefjes, ja. Nou, ik heb Het al. Ja, er zijn nog wat schroefjes liggen Cor is er nogal druk bezig met de verbouwing enzovoort. Oh, wie weet kan jij ook wel vrijwilliger worden dan bij ons. Ja, ik ben al, ja, uh, ik uh, ben wel wel al vrijwilliger, vrijwilliger met verbouwen. Als uh, laatste heb ik hier staan de locomotief in de blauwe tram. Ja. Het project vindt elke dinsdag plaats. Ja, dat klopt. Dat is dus speciaal voor senioren die graag iets willen ondernemen. Maar waarbij dat toch wat moeilijker gaat door lichamelijke of geestelijke beperkingen. Wat, wat willen zij als voorbeeld ondernemen? Nou, kijk, zij ze, ze willen graag uh, mensen ontmoeten, nieuwe vrienden maken, een oude hobby oppakken of gewoon gezellig met activiteiten meedoen. En dat kan allemaal bij de locomotief in de blauwe tram. En ook hier, uh, loop je binnen of moet je ja, je aanmelden? Ja, uh, je loopt binnen. Je betaalt per keer, dus je, bent, je zit nergens aan vast. En uh, er is dus in de blauwe tram is er een relaxtafel met koffie. Er is een ja. ja. Er is van alles te doen. Er is van alles te doen. Er is een creatiehoek. En er is een, uh, een vitaalhoek, zoals ze dat noemen. Waar uh, beweegactiviteiten plaatsvinden. En met elkaar maken de mensen ook zelf het programma. Dus het is niet zo dat wij nou gaan bepalen wat de mensen gaan doen. Zij zeggen we gaan doen. Zij vragen kunnen vragen. zelf ook voor, uh, voorstellen doen van zullen we hmm. eens dit gaan doen. En dat gebeurt dan. Elke dinsdag? Hoe laat? Dat is, even kijken, elke dinsdag van 10 tot 12 uur. En... Als mensen willen, kunnen ze aansluitend uh, kunnen ze ook de lunch gebruiken. Uh, die betaal je gewoon, namelijk elkaar. Die betalen de mensen, ja, dat klopt. Oké, okay. okay, nou, dat was uh, een heel uh, mondvol over... Een mondvol, uh, ja, dat kun je de wel Puskund zeggen. En ook Zandvoort. Ja. Um, dit is maar een greep uit wat jullie ja, allemaal Ja, ik heb doen. een selectie gemaakt. Een selectie ja, gemaakt die is... Mochten mensen meer informatie hebben, dan kan je dat ophalen in de blauwe tram. Ja. Of in uh, oaks -Handvoort. Ja. En we hebben ook een website. Daar kunnen mensen ook het een en ander opzoeken. Oké. Okay. Annemiek, ontzettend bedankt voor uh, dit volle programma... Wat jullie, <laughs> wat jullie aanbieden met je heleboel vrijwilligers. Uh, we gaan een stukje muziek draaien, hoor. En dankjewel voor je komst. Graag gedaan.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 Give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you can do it, our 2 Your every friend has threatened as it went through inside you. Don't give up now, you're flying so high, you're up in the blue. Just keep that music coming and soon we'll be humming with you. Oh dear, let me see now. Yes. Just imagine someone who does not know how to love. Could you teach him how to do it with a photograph? silly steam, never tickle his funny bone, and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think, you see, it's a little more than someone saying, do, Ray me, it's a little like jumping out in space with no firm ground below. Let's give it the best that you have, maybe up and away you go. The time is now showing you how it's over to you.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 Een hele vroege kerst en uh, uiteraard is dit weer de keuze van Cor. Uh, en waarom uh, kerstmuziek? Omdat wij tegenover ons hebben Rob de Graaf en Leo Zijn Zijnde het uh, team van de ijsbaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Antwoord. Uh, een tijdje geleden zaten jullie hier ook en toen hadden jullie een ultimatum gesteld. Uh, wij willen graag weten voor uh, zoveel september wat, uh, 15. wat de mogelijkheden zijn. Rob, het ultimatum is verstreken ja. en, en nu? Het ultimatum was tot 15 september. Uh, dat hebben we ook heel duidelijk aan Ellen Verheij, wethouder, verantwoordelijk wethouder, uitgelegd. Waarom was dat voor ons belangrijk? Omdat wij stappen moesten maken. Wij moeten gaan bestellen, wij moeten gaan inmeten. Daar kan Leo misschien straks wat meer over vertellen. Uh, en die 15 september hebben wij heel hard neergezet. Uh, vervolgens uh, heeft Ellen feitelijk wat meer tijd gevraagd. Die moest alles in binnen het college bespreken. Wij hebben haar die tijd gegund omdat wij nog steeds de goede hoop hadden dat wij naar het raadhuisplein wilden gaan of konden gaan laat ik het zo stellen uh, het heeft eigenlijk, uh, mijn zinzins, en ik denk dat Leo dat volledig onderschrijft... te lang geduurd voordat wij groen licht kregen. Uh, wij hebben op een bepaald ogenblik uit nood een bestuursvergadering uh, uitgeroepen. Uh, dat was de woensdag voorafgaand aan het afgelopen dinsdag... waarin het college heeft besloten dat we mochten doorgaan. Toen heb ik uitgebreid met Ellen aan de telefoon gezeten. Ik heb gezegd, nou, wij zijn bereid, laat ik het zo stellen... om de bomen, omdat die toch niet weggingen... Er omheen te gaan, maar dat gaat extra geld kosten. Hoe staan jullie er tegenover? Nou, we gaan niet bedragen noemen, dat nee, vind nee. ik niet zo relevant. Uh, Elle heeft gezegd, nou, ik denk dat ik dat er wel door krijg. Nou, toen was bij ons de euforie heel, heel groot. Uh, we wilden zelfs die donderdag daarna al de krant in. Van, nou, we hebben groen licht, uh, hoe mooi kan dat zijn? Hm. En toen moest het ineens weer in het college worden besproken. En daar kregen wij een beetje een vervelende smaak van. Niet zozeer omdat we het niet begrepen, want ik denk dat het breed besproken moet worden. Alleen, wij wilden gewoon graag dat groene licht. En de gemeente, uh, het college, kon zich maar niet voorstellen waarom wij elke keer maar hamerden om op het Raadhuisplein te komen. Nou, dat hebben we in de vorige uitzending ook uitgebreid uh, toegelicht. Raadhuisplein, daar hoort de ijsbaan. Het gasthuisplein, wat het college had voorstel had, haalde het niet. Was niet bereikbaar, was niet... ...groot genoeg. Kan Leo misschien straks wat meer nou, over vertellen. Uh, daar wil ik ja. even naartoe. En ik kom zo bij jou... Ja, nee, de uh, Heel goed. Uh, en voor duidelijkheid, Ellen is mevrouw Verheijen. Ja, dat is mevrouw Verheijen wethoudster. Uh, ja. De wethouder die daar verantwoordelijk voor is. Precies. Wij hebben over inmeten gesproken. Uh, om de bomen kan wel. En het uh, gassesplein kan niet? Nee, <coughs> nee, dat is appel en peren. Het uh, gassesplein kan niet omdat je daar technisch gewoon niet wegkomt... ...met de apparatuur die wij hebben en de mogelijkheden om zo'n ijsvloed te maken... Dan heb je, het over dan heb je er bepaalde doen. afmetingen voor nodig, elementen voor nodig. En, dat, dat, ja, onder andere. en dat, dat past gewoon niet op die plek daar ook. Dan zou in minimaal die betonnen rand helemaal weg moeten. Nou, dat is, dat is niet logisch, want er is heel hele dingen onder en dat is, daar zitten lantaarnpalen erin en dat is gewoon niet reëel. Dus is het dat niet, gewoon niet haalbaar? Toen is het nog gekeken om het... voor de ingang van het raadhuis te doen, dus, uh, bij, uh, waar ja, de, die hoek. de hand oplegt. Ja. Nou, en... en en en en dat gaat dus ook niet, want dat is technisch ook niet uitvoerbaar, want die maten kloppen gewoon niet. Maar je hebt, je hebt ja. alleen een vierkant daarvoor. Maar dan heb al je, je al alleen een vierkant en, Maar dan, en, maar dan, en dan moet en je zo. de complete zowel laten afsluiten. Ja. En, komen de aggregaten en chillers komen te staan. Die staan nou, meer dan drie weken te draaien. Je hebt daar dan, uh, dat, dat is daar niet mogelijk. Dus, uh, nou, dat hebben we al zo vaak proberen uit te leggen. Volgens, uh. volgens de IJsmeter moet het op het radarsplein. Nou, moeten. Het kan daar alleen maar op het Aardrijksplein. Omdat we daar ook de mogelijkheid hebben om die technische apparatuur op een goede manier neer te zetten. Zonder te, al te veel overlast. Dan ga ik terug naar de onderhandelingstafel. Uh, waarom begrijpt het college niet dat jij een beslissing moet nemen als voorzitter. Omdat de aanloopperiode, bestellen, aanvragen, uh, meten, alles moet geregeld worden. We zitten in september. Uh, in december moet dat draaien. Waarom begrijpt men dat niet? Ik denk dat je die vraag aan het college moet stellen. Nou, misschien dat jij in de gesprekken wat... Uh... Nee. Het, het, Want je, ik... je praat toch met mensen. Mensen hebben toch een begrip voor iets. Ja, maar uh, dan ga ik nog heel even verder uh, terug in de tijd. Waarbij wij uh, al heel erg lang geleden met name Leo een plan heeft ingediend voor dat hele Raadhuisplein. Ja, dat is onze insteek op een gegeven ogenblik geweest. Toen hebben wij gezegd tegen het college van... wij willen graag de ijsbaan weer in Zandvoort... maar we staan, er staan twee bomen in de weg. Hè? hebben Leo en ik nog een in de krant staan. die ja. bomen omduwen. Nou, Misschien als dat... Nee, helaas. Nee. Uh, en wij hebben ook nooit gezegd... ga ze omkappen. Dat hebben wij ook nooit gezegd. We hebben altijd gezegd... verplaats ze. En dat hoeft wat ons betreft... niet in verrijdbare bakken. Want er zijn genoeg bomen uh, overleden in Zandvoort. Hè? Tegenover de apotheek verdwenen... had er makkelijk eentje naartoe gekund. Harlemstraat noem maar wat. Maar goed, uh, om allerlei soorten mm, plausibele redenen wilde het college dat besluit niet nemen. Uh, dat ze het vervolgens heel erg lang uh, hebben uh, gevraagd van... ...joh, kan je niet ergens anders heen? Maar je hebt toch duidelijk nee gezegd? Nou, we hebben in de begingesprekken gezegd van... ...wij willen het onderzoeken. Wij zijn nooit uh, een, een blok aan het been geweest van, nee, maar uh, van de maar Toen je het onderzocht had, en dat is al een ja. paar maanden geleden... Hè? Uh, was duidelijk ja. dat de, de keuze het Raadhuisplein was. Exact. En dan uh, hoor ik nu net, want in jouw gesprek voel ik ja. dat het doorgaat, ja. uh, heb je nu groen licht. En ja. dan zijn we bijna in oktober. Ja, precies. En alles moet nu nog gedaan worden. De baan moet ingemeten worden. We moeten achter onze sponsoren aan. Uh, er is nog ontzettend veel te doen. In een hele korte tijd. In een hele korte tijd. Hey, hoe gaat het er nou uitzien uh, op, die, op dat plein? Want je mist 7 meter vanuit Andrea ongeveer. Nou, er zal een metertje tussen moeten blijven zitten. Uh, als ik me dat zo voorstel, uh, waar komt dan de baan en de apparatuur? Nou, als je uh, een oogschouw neemt de afgelopen jaren, dan stond die tent stond tegen die aan. Nou, dit jaar kunnen we gelukkig nog die tenten plaatsen, tegen de, in dit geval tegen de stijger aan. Tegen het hek aan. Tegen nee, de stijger aan. De, de, de, de nieuwbouw, de aannemer, uh, dat is nog niet helemaal rond, maar in principe is hij bereid om die, dat we die container verplaatsen. Dat we dat stuk bouwterrein voor hun, uh, voor de nieuwbouw, in gebruik kunnen nemen voor de ijsbaan. En hun gaan dan via de andere kant, via de, uh, via de grote, kleine krocht, gaan ze verder werken. Uh, we zitten dan ook nog eens in de twee weken op bouwvakvakantie in die periode. Dus je begrijpt wel dat het, uh, dat het maar een paar weken zijn die hun, dat ze wat lastiger kunnen werken. Daar, gaat, daar, daar zit medewerking in. Dus dan gaan we vanaf die stijger gaan we rekenen naar de rotonde toe. En dan komen we eigenlijk uit op twee meter vanaf de rotonde. De buitenrand van de rotonde, die heeft natuurlijk een groot hoge rand. Ja. Daar, tot twee meter daarvoor stoppen we met de ijsbaan. Dus dan hebben we namelijk nog een looppad over vanaf de Haltestraat richting de Kerkstraat. Is dat uh, dan duidelijk dat vanaf die periode in, uh, in december tot uh, januari, 6 of 7 januari, ja. het, het rotonde afgesloten is? Ja, is de rotonde afgesloten. Ja. En dan uh, rijdt de bus, want uh, daar is ook nog een discussie, een vraag over geweest. Lijn 80, want alleen lijn 80 rijdt over de of over de Prinsessenweg heen en weer. En 81 gaat alleen terug over de Prinsessenweg. En lijn 80 gaat heen over de Halemestraat... Hoogweg, Oranje staat naar beneden toe en dan zo weer de Prinsessenweg weer terug. Nog eens? Uh, de, hij komt uit Halem. Halem gaat hij recht door de Halemstraat in. Hij ja. gaat de Hoge weg op. Sorry, Hoge op. Oranje staat naar beneden toe, zei ik het verkeerd, ja denk ik. En dan de richting de. Dus hij maakt eigenlijk halte. een de de halte. De, hij mist dan een halte, zal ik maar zeggen. Ja. bij de, bij de koningin, koninginrichting. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dat is een handige uh, oplossing. Misschien ja. ook een handige oplossing voor de toekomst. Uh, nee, want nee. Als, als, stel, dat we, stel dat het plein uh, ingericht zou worden zoals we geboogd hebben... Dan, en de Grote Krocht in twee richtingen doet... dan hoeft dat helemaal niet. Nee. Want dan, gaat, dan kan de bus draaien over de Grote Krocht... over de hoge weg, over de reislaat weer naar beneden toe. Dus ja, dat, dat dat, ja, ja, dat blijft een beetje uh, om het even. Ja. Maar goed... Um, hoe moet ik dat nu zien? Want uh, uh, wordt alles ontruimd op twee bomen, drie bomen? Ja, de banken gaan allemaal weg. Uh, alleen de bomen blijven staan. Abri gaat, die Abri gaat weg. Abri gaat weg. alle paaltjes gaan weg. En de lantaarnpaal die er staat, die gaat weg. En dan is het hele plein vrij. En dan gaat er voor het kruidvat langs komt er een soort noodweg om de aanvoer van het ratersplein te. te, te ja, want die, die zit fietsen. nu een beetje op de helft, hè? Ja, maar die, die gaat dan recht vanaf de Oranjestraat, voor de Kruidvat langs... Gunnen ze zo'n richting, lang voor de helemaal langs, zo richting de... Oké, okay, dus de, de ik moet het goed zien als een grote rechthoek of zo. Ja, ja. En, ja het, en dan je, hou je één groot plein over... Met paar ...waarin we waarin, waarin <laughs> een... Uh, met een paar bomen. Een, een aangepaste ijsbaan, we krijgen nu alweer wel een andere vorm ijsbaan... ...met een andere positie van het tras en het blokhut. En in principe dan? blijft de ja. oliebollenkraam ook ongeveer op dezelfde plek staan... Dat die blokkert. Zie je... Blokkert ook ongeveer dezelfde plek. Ja, maar een... Dat zie ik niet helemaal in mijn uh, verbeelding, want uh, Harry Oliebol stond uh, tegen de gevel aan. Ja, maar die schuift als het ware met de bouw mee. Zoals oh, wel hij hele... komt eigenlijk... ja, Kijk, ja, ja, okay. er de hele ijsbaan. Ja. Eigenlijk gaat het de in boel... richting de rotonde schuift. Ja. Ja. Dus Dat is, het is eigenlijk wel... het idee. En uh, als je dan gaat kijken naar uh, de oude situatie, voordat er dus uh, gebouwd werd, die was eigenlijk het beste voor de ijsbaan. Ja, natuurlijk. Dat zijn we het over eens. Maar goed, weet je, die bouw is er nou eenmaal. Dus daar zullen we moeten anticiperen. In de toekomst hebben we geen, als dat pijn aangepakt wordt, wordt er waarschijnlijk ook grotere stroomaansluiting gemaakt. Dan hebben we geen aggregaat meer nodig. Dus dat is al een stuk minder overlast. En de chillers die we gebruiken, zijn tegenwoordig stukken stiller. Dus in de toekomst hebben we ook veel minder overlast als, er, als die ijsbaan er ligt. Dus we kunnen dan een heel andere uitstraling gemaakt. Want in een in hele nieuwe situatie, als die nieuwbouw klaar is en daar winkels zijn, kunnen we niet vlak voor de gevel staan. Dus dan moeten we daar ook weer vier meter vanaf zijn. Dan zou je daar een, een looppad van, moet je nog vier meter uh, naar de, ja, nou, maar die de kooi toe. En dan ja, moet de gewoon met de kooi. Dus de, de ijsbaan ligt dan al op de plek. Zoals je nu gaat de ijsbaan liggen, ligt in de toekomst ook zo ongeveer. Okay. Omdat die tenten die we ervoor zetten, die zijn 5 meter. Dus we zijn wel vijf meter vanaf de nieuwbouw, inclusief de stijger. Dus we zitten al in een beetje in een redelijk goede richting op deze manier. Ja, wat ook een beetje in de goede richting moet, is het verbouwen van het plein. En dan moet ik toch even naar Leo gaan, want uh, het is een, een, een, een ingediend stuk. Het zweeft ergens in, het, uh, in, in een raadhuis. Of het Zandvoortse Huis is, of het HM's Huis, dat weten we nog niet. Hoe staat het ermee? Nou, daar zijn ze wel nu mee bezig. Ze zijn zich ook wel bewust van het feit dat er, dat er nu wel gewerkt moet gaan worden. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Dus ik, uh... Bij wie ligt dat? Nou, daar, daar gaan we wel even vragen over stellen. En dan gaan we wel even pushen. Maar we moeten daar. Uh, uh... Kijk, dit was eerst voor ons belangrijk om er dit erin te krijgen. Uiteraard. En nu gaan we ons richten op de toekomst. Weer op de toekomst. Zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben. Maar nu gaan we er denk ik wat meer bovenop zitten. om ervoor te zorgen dat we die, dat wel voor elkaar gaan krijgen. Wie is daar, is daar ook uh, mevrouw Verheijden verantwoordelijke wethoudster voor? Ja, en Joop Binnens. En en, uh... en ja, ja. Dus die, die twee hebben openbaar ruimte. Ja. Ja. Nou, dan kunnen we die ook een keertje vragen. <laughs> dat doen we niet. Dus ja, ja, doe dat het een heel, heel goed idee. is een heel goed idee. Dat we over openbare ruimte hebben in plaats van allerlei andere ja. onderwerpen ja. die straks aan de orde komen. Goed zo. Um, Rob, geef dat wat er nu uh, gebeurt en uh, het ingediende plan vertrouwen in de toekomst. Ja. Want ik denk dat de afgelopen maanden eigenlijk helemaal niet in als, als voorzitter. Ja. Eigenlijk helemaal niet leuk waren. Uh, nee, ze waren niet heel erg leuk. leuk. Maar... Nee, ze waren niet heel erg leuk. En uh, Ik had gelukkig Leo uh, aan mijn zijde. Uh, we hebben heel veel gesprekken moeten voeren. Uh, je geduld raakt een keer op. En uh, bij mij was dat nog niet helemaal op. Bij Leo was dat wel wat meer op. Maar dat is ook wel logisch, want hij is er ook wel veel langer mee bezig. Uh, maar op een bepaald moment was het wel eventjes klaar. En je werd ook, en dat wil ik ook benadrukken... door iedereen op straat ook aangesproken. Van waar, waar komt die ijsbaan nou? En doe hem dan desnoods in het LDC. En doe hem dan desnoods oh ja. op het Gasthuisplein. Je hebt honderden duizenden meningen. En elke keer moet je maar rustig blijven. En elke keer moet je proberen uit te leggen. Nee jongens, het moet echt naar het Raadhuisplein. Nou, het is gelukt. De krant had bijna de primeur... De vrijwilligers hadden de primeur. En als je ziet uh, hoe onze <tomt> vrijwilligers-app is ontploft met lofuitingen. Nou, dat is echt hartverwarmend, dat heb ik ook in de, in de app gezegd. Mooi. Iedereen, uh, hier naartoe komend, uh, mensen nog nou Rob, fantastisch. Geweldig, het gaat door. Het is een, een begrip in Zandvoort. Heel simpel. Goed, um, de IJsbaan gaat door. De IJsbaan gaat door. Gefeliciteerd met deze uh, mijlpaal. Dank je dat je je lang genoeg geduurd. Ja. Uh, we gaan zien wat er van komt. Ja. En wanneer, wanneer ga je bouwen, Leo? We gaan uh, 10 december dinsdag uitbouwen. Dan uh, gaan we starten met de ondervloer. Woensdag afbouwen, donderdag opbouwen. De ijsbaan alles. Vrijdag afbouwen. Zaterdag, en zaterdag open. open. 15 december open. Oké, okay. ja, we houden de datum paraat. Heren Heel van goed. Jullie wel. goed. Dankjewel, Ben. Alsjeblieft. Het onderwerp is aangeschoven. Ineke van den Bor, welkom. Dankjewel. En wij gaan het hebben over de buurtbemiddeling. Ja. Uh, nou is dat al een uh, tijdje geleden dat we daarover gesproken hebben. Het werd erg rustig bij buurtbemiddeling. Um, om bij het begin te beginnen. Wie organiseert buurtbemiddeling? Nou buurtbemiddeling in Zandvoort uh, wordt georganiseerd door de Stichting Meerwaarde. Dat is een welzijnsorganisatie. En zij helpen mensen actief... Uh, uh, om te kijken van hoe zij kunnen bijdragen aan een prettige samenleving voor alle inwoners en dan hier in betrekking in Zandvoort. Um, hoe moet ik buurtbemiddeling zien? Ik heb begrepen dat er een aantal buurten zijn en die hebben een bemiddelaar. Nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, zo is het niet. Is het een, nee. een bemiddelaar voor heel Zandvoort dan? Nee, we hebben verschillende bemiddelaars. En die worden uh, uh, ja, heel divers uh, ingezet. Uh, je gaat altijd met z'n tweeën op pad. Uh, het proces is uh, als volgt. Uh, buren hebben ruzie met elkaar. En uh, die komen in contact uh, met uh, buurbemiddeling. Dat kan door de woningbouwvereniging zijn. Of uh, door de politie. Uh, die nemen contact op met, uh, met meerwaarde. Uh, uh, en wat doen wij dan? Uh, uh, wij gaan bij die buren thuis... Uh, praten. Uh, altijd met twee, uh, twee mensen. Van nou, eens kijken wat, wat, is, wat is er aan de hand. Wat het probleem is? Ja, wat is het probleem? Staat men daar uh, open voor? Ja, want diegene, dit is natuurlijk één partij uh, die geeft aan van, uh, nou ja, het gaat niet goed uh, met de buren. We hebben heel veel last uh, van, uh, van overlast. En we willen graag in gesprek. Er is vaak een drempel bij mensen om direct in contact te treden met de buren, omdat er misschien wel eens wat eerder gebeurd is. Uh, het stapelt ja. zich op. Ja, ja, ja, Op een gegeven moment ben ik het zat. Ja, en soms duurt dat wel heel lang. En dat verbaast mij wel eens als buurbemiddelaar. Dat uh, je bij mensen thuis komt en je merkt dat het probleem al, al jaren speelt. Soms wel tientallen jaren. En dat sleept maar voort. Ja, uiteindelijk, is het, uiteindelijk is het een druppeltje wat er overheen gaat? En dan, uh... Vaak wel, vaak wel. Ja. Soms ook niet, maar uh, vaak wel. Maar wat zijn dan de meest voorkomende uh, onderwerpen waarover men uh, conflict krijgt als het, Is dat het bijvoorbeeld parkeren? Hè? Kan. Ik ken een aantal voorbeelden, dat uh, ja. die zetten ze aandelen op twee vangen, totdat ze een vrouw thuis was, en, dus, ah, en ja, ja, ja. Ja. Rennen, dan kon ze vrouwen weer naast staan, en de anderen die niet uh, aan het gas, ja. ja. Of bijvoorbeeld uh, zomer met, met barbecue, uh, en, ja. en mensen die vinden dat iedere dag leuk, ja, een, een keer per week vind ik ook leuk, maar ja. uh, iedere dag, er zijn mensen die dat niet doen, ja, en dan staat er in verkeerd en dan staan we eraan over de vrouwtjes, ja. en de zien het huis en daar ook. Dat soort zaken. Ja, ja, ja, je slaat aardig uh, de spijker op de kop. Uh, de top drie is... Uh, geluid, is, is ja. De top drie is... Eén uh, is geluidsoverlast. Twee, uh, alles wat in de tuin gebeurt. En dat kan te maken hebben met bomen. Met een nieuw hek wat geplaatst moet worden. Uh, en drie, uh, op drie staat pesten. En dat is toch uh, dat is ja, dat is, dat is heel serieus. Ja, het is allemaal serieus natuurlijk. Ja. Maar pesten, dat, uh, ja, dat heeft een, een opbouwend iets. En dat zie je vaak. Dat dat over de jaren... Heen al gaande is. is het niet heel erg moeilijk om, uh, want ik pak gelijk, uh, vind ik de zwaarste, uh, pesten uh, te bespreken? Um, ja, en, en, en daarom is buurbemiddeling zo'n ontzettend mooi middel om dat in te zetten. Want uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de rijdende rechter... dan is een derde die een beslissing maakt over jou. Is maar, het, maar, uh... maar, maar die neemt een beslissing. Ja, maar een, wat een bemiddelaar heeft... neemt geen beslissing? Nee, nee, nee dat is het. Ermee. Okay. Je, je bent uh, bemiddelaar, je bent uh, onafhankelijk. Wat doe je? Uh, je gaat met mensen aan tafel en uh, uh, je stelt de juiste vragen. zodat mensen hun uh, verhaal gaan vertellen. Hè? Want daar is altijd een achtergrond. Hoe kom, je aan, hoe, hoe kom je aan de juiste vragen? Ik neem aan dat je, je gaat eerst bijeen praten, degene ja. die het aangeeft. hoor je heel veel. Dat hoor je al wel heel veel. En daar ja. pik je je juiste vragen al een beetje uit. Ja, nou ja. Want de ja. tweede partij. Uh, moet daar ga uit... ik mee praten. Die ik uit... ik praten. Uh, ja, maar die moet ook uitgenodigd worden. Dat klopt. Dat klopt. Uh, en dus... staat, die daar, staat die daar open voor? Ben je wel eens, uh, tegen een dichte deur aangelopen? Ja, dat komt, dat komt voor. En dan houdt het op? Nee, nou ja, dan houdt het natuurlijk op. Maar uh, we hebben natuurlijk wel gesprekstechnieken. Uh, um, want het is natuurlijk altijd zo dat als partij 1 uh, last heeft van de buren, dan heeft de andere partij er ook last van. Ja. Het gebeurt nooit uh, dat dat niet zo is. Dus, en mensen willen toch wel dingen oplossen. Want uh, ja, we willen toch allemaal prettig leven. En hoe belangrijk is het uh, dat je buren dat daar rust is. Uh, en het hoeven niet direct je vrienden te zijn. Nee. Maar het is wel fijn als je elkaar goede ochtend, goede uh, kunt zeggen. En niet dat er altijd gedoe is. Dat mensen eerst denken, oh we kijken naar buiten. Kan ik wel naar buiten? Is de buurman buiten? Want dan ga ik nog niet naar buiten. Ja, dat soort dingen komen voor. En dat, als je daar dagelijks mee te maken hebt, heeft dat heel veel invloed... Uh, op je leven uh, dus mensen willen wel graag praten dus we gaan eerst praten bij partij 1 dan bellen we gelijk aan bij partij H2. 2 uh, die schrikken dan, hè, want die zijn ja. meestal niet voorbereid, uh, uh, maar die hebben wel zoiets van, oh ja, ja, nee, ja, daar heb ik wel last van. En dan word je vaak binnen uitgenodigd. Uh, Vertel ook hun verhaal. Er komt een heel verhaal ook, er komt ook een heel verhaal uit. Uh, vervolgens uh, arrangeren we een gesprek en dat doen we op een uh, onafhankelijke locatie, dus niet bij mensen thuis, nee. maar bijvoorbeeld bij Pluspunt. Uh, daar uh, hebben we een zaaltje en uh, nou, dan zetten we de partijen tegenover elkaar en dan uh, laten we ze hun verhaal uh, vertellen aan elkaar. Dit is, ik, ja. Ja, dit is een beetje in, uh, in, in, in korte lijnen, in grote lijnen, wat de buurtmiddelaar uh, ja. waar het mee begint. Ja. Nu zoeken jullie nieuwe buurtbemiddelaars: ja. uh, uh, man, vrouw. Uh, nou, dat maakt helemaal niet maakt uit. Niet uit. Uh, nee, nee, het is, het is, we gaan wel vaak met een combinatie op pad, man-vrouw, dat, uh, dat klopt. Mm -hmm. En uh, ik weet niet hoe de verhouding precies is bij meerwaarde. Volgens mij zijn er net iets meer uh, vrouwen <kwijnt> dan mannen, maar feitelijk maakt dat natuurlijk niet uit. Als, uh... Mannen luisteren <kwijnt> vaker naar vrouwen. <kwijnt> nou, Cor, oh, wat grappig. Cor. Ben jij een, ben echt een ervaringsdeskundige? Uh, grappig <kwijnt> dat je luistert. dat zegt, Ja. Oh, Ja, maar dat was de conclusie. En dat was de conclusie. Ja, oké. Okay. Mannen ja. die luisteren zijn eerder geneigd in dit soort situaties te luisteren. Om te kappen. Ja, ja. oké. Okay. Um, als je bemiddelaars zoekt, dan heb je een bepaald profiel in je hoofd. Ja, zeker. Um, um, vertel eens wat over het profiel van een bemiddelaar. Nou ja, um, het profiel moet een beetje zijn van. Uh, als je anderen graag helpt, uh, je goed kunt luisteren, samen kunt werken en voornamelijk onpartijdig uh, kunt zijn. Ja, dat zijn toch wel eigenschappen, competenties die nodig zijn om een goede buurbemiddelaar te worden. Als iemand dat zou willen doen, dan ga je een gesprek met hem aan. En dan leg je hem dat voor. Leg je hem ook als een moeilijke situatie voor? Nou, je krijgt een training ook. Okay. En dat is nou zo ontzettend leuk. We hebben een hele leuke club met mensen die allemaal buurbemiddelaars zijn. Uh, dat is een hele leuke groep om te beginnen. Uh, er zijn altijd allerlei cursussen daarnaast. Je begint altijd met een startcursus. Dat is meestal in een weekend, twee dagen. En daar leer je heel veel uh, uh, over gespreksvaardigheid uh, en het omgaan met een diversiteit uh, aan mensen. Hè? Want we mm -hmm. zijn natuurlijk een culturele sa samenleving. en uh, ja, Dat zijn de basisdingen die je dan leert en wat gesprekstechnieken. En zo along the way zijn er altijd uh, cursussen die je daarnaast uh, kunt volgen. Dus er wordt getraind en daarna ga je op pad. Ik neem aan dat je eerst met een ervaren iemand op pad gaat. Nee, je gaat altijd met z'n tweeën op pad. Ja, we bedoelen dat je dan wel met een ervaren op stap gaat. Sorry. Wat is nou iets leuks dat iemand is bijgezet? Een bemiddeling. Over een bemiddeling. Uh, nou ja, wat ik dan ook het mooie van het werk is, is, is dat uh, ja, er zijn mensen die gaan tegenover elkaar zitten en die zijn boos. En soms zijn ze heel erg boos. Uh, en dan plotseling komen er allerlei dingen op tafel, want mensen gaan heel persoonlijke dingen vertellen. Hè, van wat is nou de reden waarom iemand zich zo gedraagt? Daar ligt problematiek achter. Ja. En dan komen daar dingen op tafel die de ander vaak helemaal niet wist. En dat begrip wat mensen voor elkaar krijgen, omdat ze weten in welke levenssituatie ze zijn, dat is het mooie van het werk. En uh, dan is, je hebt bijvoorbeeld heel vaak geluidsoverlast van kinderen... He, en dan vraag je al een andere partij van, goh, uh, heeft u kinderen en uh, misschien ook wel kleinkinderen. Ja, nee, ik snap ook wel dat die spelen. En weet je wat, zo komt er Gaande begrip. Weg. Gaandeweg komt er begrip met mensen naar elkaar. En hoe mooi is het aan het eind van een bemiddeling. als mensen die boos binnenkwamen en uh, weggaan elkaar een hand geven en zeggen: kom je van de week nog even een kopje koffie drinken? Nou, prachtig. <laughs> nou, hoe hoe het, mooi kan het zijn? Het hoeft niet zo hè? ver te gaan, maar in ieder geval zeggen ze weer uh, een goede tegen elkaar. Klopt, ja. En uh, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ik zie nog een heel papier voor je liggen. Je had een aantal dingen die je wilde vertellen. Uh, zijn, zijn er dingen die wij niet besproken hebben? Nou, nee. Eigenlijk niet. Uh, um, ja, ik, ik denk... Ik zou nog wel even wat willen vertellen over... Uh, uh, wat cijfertjes wellicht ja. ook. Misschien is dat nog interessant. Nou, die, die kant wil ik ook op, maar je komt er zelf, ja. al. Je komt er zelf al mee. Ja. Want wat, wat en hoe in bemiddelingsland wordt natuurlijk ook statistisch bijgehouden. Ja, klopt. Ja. Nou, hier in de regio Zandvoort uh, zijn er jaar uh, dus in 2017, uh, veert, 34 meldingen geweest, waarvan er 26 uh, meldingen zijn opgelost. Dus dat mensen uit elkaar zijn gegaan uh, uh, met een overeenkomst of met een afspraak. We gaan... Uh... Uh, nou dit is wel gemiddeld, maar je ziet wel omdat buurbemiddeling komt steeds meer in de belangstelling te staan dat mensen er meer gebruik van maken. En uh, ja, ik persoonlijk zeg altijd van, kom eens wat eerder met je probleem, laat het niet zo heel lang aanlopen, uh, want in een vroege stadium kan je veel meer bereiken dan dat het al heel lang sleept. Maar ja, je zegt in het begin zelf ook, uh, het, het sleep dit komt erbij, dat komt erbij, de irritatie wordt dus voor iets anders veel groter ja. als dat het eigenlijk al was. Ja. Uh, hoe ga je mensen zo gek zien te krijgen dat ze eerder komen dan? Uh, nou ja, ik denk dat buurbemiddeling wel beter in de belangstelling zou moeten komen te staan. In, uh, in tegenstelling tot de rijdende rechten. Hè. Zoals ik net al zei, dat is iemand anders die gaat beslissen of de boom gesnoeid gaat worden of niet. Ja, dat is, hele, dat is een hele andere insteek Ja, dat is een hele andere insteek En hier ga je samen naar een oplossing. En die oplossing die is ook toekomstgericht. Mm -hmm. Want je, je woont naast elkaar en je blijft ook naast elkaar wonen. zijn een van de twee gaat verhuizen. Dus je wilt ook iets hebben wat toekomstgericht is. En dat niet alleen is voor de oplossing nu. Oké, okay, de boom moet gesnoeid worden. En de een is boos en de ander heeft gewonnen. Of ze zijn allebei, hebben ze niet gewonnen. Dat. Ik denk dat uh, in tegenstelling tot de rijdende rechter. Waar een bindende beslissing wordt genomen. Uh, de ene helft toch altijd een beetje boos blijft. Ja. En dat je hier, als het zover komt in die 26 gevallen, twee tevreden partijen hebt. Klopt, klopt. En je moet altijd wat water bij de wijn doen. Hè? Dat is voor mensen maar dat altijd... komt in dit geval van twee kanten. Het komt van twee kanten. En bij de ja. rij en de Rechter heb ik soms het idee van uh, dit is het. Ja. Ja, ja, want een ander neemt een beslissing voor jou. En uh, wil, wil je dat dan? Nou, ik zou zeggen nee. Ja, ja klopt. Dus, ja. dus er is geen uh, ja. tevredenheid aan beide partijen. En in ja. dit geval is het wel zo. Ja. Hoeveel buurtmiddelaars uh, heb je inmiddels in je... Nou, we hebben de, in meerwaarde, dat is natuurlijk een hele organisatie hier in de omgeving. Hè, er hoort ja, bijvoorbeeld hoe, ook hoe Haarlem bij. Uh, nou ja, hoe, hoe groot nee, is die? Uh, welke regio bestrijkt dat? Nou, zij zitten in, in Zandvoort, Haarlem, Heensteden, Bloemendaal en Nieuw vennep Dus dat is een behoorlijk uh, groot gebied. Maar hier in Zandvoort hebben we op dit moment vier buurbemiddelaars. Vier? Ja, maar ik doe ook wel eens in Haarlem en zo. Dus weet je wel een beetje in, uh, in die directe omgeving. Nou, wat wel heel erg belangrijk als je in een hele bekende Zandvoorter bent, dan is het misschien niet altijd echt heel erg handig om direct bij nee. iemand die je kent uh, een, een, een bemiddeling te doen. Maar ja, dan is Heemsteden en Haarlem natuurlijk ook uh, uh, oké. Okay. Ik zelf woon niet zo heel lang in Zandvoort, dus uh, nou, ik denk ja, dat is dat dat een voordeel. Onafhankelijkheid in deze uh, is heel belangrijk. En ja. als je ook maar in Zandvoort iets, iets zou doen, hè, je bent lid van, van een vereniging, van een koor. Dan wordt het al moeilijk, denk ik. Dus ik denk dat iemand uit Alem uh, of, of uit de regio ja. veel onafhankelijker zou zijn als uh, een zandwoord. Ja, dat zou, kunnen. dat zou kunnen. Ik heb er niet zo'n last van. Hè? En ik denk dat het is prachtig werk om mensen te kunnen helpen en dat ze weer prettig. Uh zijn met de buren. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting uh, van dit gesprek. Mochten er mensen zijn die uh, interesse hebben uh, om een gesprek aan te gaan met, uh, met Ineke... Uh, hoe kom ik? Heb je een telefoonnummer daarvoor? Ja, ja zeker. Je kunt uh, contact opnemen met de Stichting Meerwaarde. En het contactpersoon is uh, Hilde Faber. Het telefoonnummer is 023 569 8883... Uh, er is natuurlijk ook een website, dat is www.meerwaarde.nl. En het kan ook nog via e-mail. En dat is buurtbemiddeling.meerwaarde.nl Dus geïnteresseerde mensen kunnen zich uh, melden? Ja, graag. En uh, ik hoop uh, iemand iemand het goed uitkant voort. Ik ja, ben zeer benieuwd. Uh, als het een tijdje loopt, dan komen we nog een keer bij je terug. Goed, leuk. Dankjewel. Dankjewel.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 Ja. Yeah. Toujours y tus mis sufrimientos se van via de kabel op 104.5.